Panelen van het dak trekken, met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Stecht plan. Nee, dan zonneplan. Waar je niet gestraft, maar beloond wordt voor je zonnestroom. Goed plan, zonneplan. Dag, liefie. Mama houdt van jou. Eerste schooldag? Ja, pff, zo lastig. Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje?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 In Amsterdam wordt herdacht dat Rusland deze week vier jaar geleden Oekraïne binnenviel. Er wordt een mars gehouden vanaf het Museumplein naar de Dam, waar al een paar honderd mensen staan. De herdenking wordt georganiseerd door verschillende Oekraïnse organisaties. Op de Dam houden de ministers van Wil en Brekelmans straks toespraken. Uit alle hoeken komen reacties op het nieuws dat tv- en radiopresentator Koos Postema is overleden. Rob Jette, vanaf morgen premier, noemt hem een tv-icoon met wie generaties zijn opgegroeid. Caroline van der Plas van de BBB wenst de familie sterkte. En die huisman vindt hem een geweldige vakman. En Feyenoord-fans staan op X ook stil bij het overlijden van Postema, een Rotterdammer. In een huis in Bokstel in Brabant is een vrouw gestoken. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte is een andere vrouw. Zij is aangehouden. Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding voor het steken was. En een jongen uit Groningen is opgepakt nadat er vannacht bij de politie... een melding was binnengekomen over knallen in een straat, mogelijk van een vuurwapen. Er werden twee mensen meegenomen naar het bureau. Maar eentje is weer naar huis gestuurd. De jongen wordt verdacht van verboden wapenbezit. Maar een wapen is niet bij hem gevonden. Het Koninkrijk weer van Weer Online. Vanmiddag eerst nog bewolkt en nat, maar in de loop van de middag wordt het droger... met aan de kust misschien nog wat zon. Het is 9 tot 12 graden. Morgen meer zon, maar toch ook nog een paar buien. Dankjewel, Ronald. Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Op de A12 heb je vertraging arnhem oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens. Uh, 18 minuten vertraging A58, Eindhoven-Tilburg... tussen de brug over het Willemina kanaal en Moergestel. Een half uur door een ongeluk. En ook op de A76 loopt het vast Geleen-Keulen tussen Simpelveld... en de Duitse grens. 7 minuten vertraging.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 Nu bij NL Ziet. De eerste drie maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken. Fans van Naanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor eens beter leven leven slagersrookworst Deze week nergens goedkoper. 275 gram, maar 1,69. Geslaagd prijsje. Ja, zicht dat. Fans van Voordeel. Aldi. Hoe zou het zijn om voor mensen te zorgen? Of voor de klas te staan?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 Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Jaap Brienen. Dit is Veronica. To break free Elke zondag gooi je tussen 10 en 6 de beste muziek uit de Ethisch. EEE. E e e Bij Radio Veronica. Dat was de man die ook uh, Gimme Hope Joanna zong, weet je dat nog? En anders heb je het vast wel eens gehoord. Eddie Grant was het en um, Electric Avenue en Queen daarvoor I Want To Break Free Freddie Mercury met de... Uh, in de hoofdrol vandaag een stofzuigende Stefan trouwens. Die stuurde me net een foto van zijn stofzuiger via de Radio Veronica. Waarom dan? Nou ja, dat was natuurlijk die clip van I Want To Break Free. Hè. Alle leden van Queen, verkleed als huisvrouw. Dat vonden wij hier in Europa heel leuk. In Engeland ook, daar was die clip niet van de televisie te krijgen. Uh, in Amerika was dat dus echt een ander verhaal. Heb je dat wel eens gehoord? Want ja, mannen uh, met vrouwenkleren aan... dat vonden ze daar maar lastig. Er zijn niet zoveel dingen veranderd eigenlijk in al die jaren. En dus draaiden ze die clip gewoon niet zoveel op NT. TV. Het maakte niks uit, want het werd een knijten van een hit wereldwijd natuurlijk. I Want To Break Free van Queen op de zondagmiddag van Radio Veronica. Uh, allebei uit 1984. Ah, dat is geen toeval, want we zitten hier bij Veronica het hele weekend. Helemaal in de 80s. Dat doen we ieder weekend. Zaterdag en zondag tussen 10 en 6. Alleen het allerbeste uit de 80s. Normaal gesproken hier met Maurice. Maar die geniet nog even lekker van zijn vakantie. Dus uh, draai ik ze voor je vandaag. Nog een uurtje. Ik ben Jaap en uh, dit zijn Hall Oates. Met een liedje. Ja, je kent hem. Op het eerste gehoor denk je, dit gaat over een gevaarlijke vrouw. Maar Daryl Hall zei later, nee, het gaat eigenlijk over New York. Begin jaren tachtig. Een mooi tijdsbeeld. De geldcultuur. Wall Street. Een stad die je kon opvreten als je nu oppaste. Daar komt hij vandaan. Here she comes. She is a man eater. Bij Radio Veronica. Beste 80's, bij Radio Veronica met de Who. You better, you bet. Deze zondag de 22e, de laatste dag van de winterspelen vandaag. En wat een winterspelen voor Team NL. Zoals het dan officieel heet, 20 medailles, 10 keer goud, niet normaal toch? Uh, vanavond om 8 uur geloof ik is de sluitingsceremonie van de Spelen. En dan uh, is het altijd even de vraag: wie gaat de Nederlandse vlag dragen? Dat zijn in dit geval Alexandra Velsenboer. Twee keer goud en draagt ze mee. En Jorrit Bersma. Eén uh, keer goud, één keer brons. Lekker clubje hoor, bij elkaar. Vanavond uh, is die afsluiting overigens ook op een geweldige plek. Dat is wel veelbelovend, moet ik zeggen. Het amfitheater midden in Verona in uh, Italië. Dat is echt zo mooi daar. Ja, weet je, ik ben eigenlijk helemaal geen sportkijker. Maar maar ja, je blijft dan toch hangen he, bij die winterspelen. En ik leer er ook nog wel wat van. Van freestyle snowboarden bijvoorbeeld. Heb je dat gezien? Dat is toch de enige sport waar volwassen mensen serieus praten over een triple cork 1620? Of een cap double underflip? En wij dan maar knikken alsof we precies weten wat dat is. Ja, we gaan het nog missen, die spelen. Wat moet je dan gaan doen? Op zondagmiddag? Henny, heb jij nog een idee? That's built in.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 Dit is Radio Veronica. Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien. Maandag tot en met donderdag vanaf twee uur. En nu... Jaap Brienen Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica. Radio Veronica. is only.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 Ik mich? Of? Of wie?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 Ze komen. Ze komen zich te holen. Ze werden zich niet finden. Niemand werd zich finden. Du bist bij mij!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 Te overtuigend, hè? Doodeng vond ik hem, die Falco. Ja, wat een plaat. Hè. Genie dik aangezet. Nogal omstreden onderwerp. Hè, ontvoering van een meisje. En dan ook nog grotendeels in het Duits. En toch een monsterhit in de ethisch. En maak je geen zorgen om Genie trouwens, want jaren later maakte Falco een soort vervolg op die plaat. En toen leefde ze nog. Dus het loopt allemaal goed af, gelukkig maar. Zondagmiddag bij Radio Veronica met zometeen de Stones. En hier is eerst hier is Lionel. What? Ze heeft een lekkere beat en goede tekst. Veronica. Ja, ja, met oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk. De beste muziek aller tijden. You're in danger. 100,000 disparos lost in the jails in South America. painted blue done up in lace, done up in rubber just a jerky little GI joes on, and off and keep rushing The smell of sex, a smell of suicide volgens mij ook ingedrumd met een sloophamer. Zo klinkt het nog een beetje. Sledgehammer, het was uh, Peter Gabriel die je hoorde en uh, The Stones ik nog, Undercover of the Night en uh, Lionel Richie dancing on the ceiling. Allemaal even lekker. Allemaal uit de 80's en dat blijven we doen tot 6 uur vanavond. 80's only bij Veronica. En ik heb even de fanfare uitgenodigd voor Dennis Want Die is er zometeen. Mooi zondag.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 A tourist whose every move's among the purest I get my kids above the waistline, sunshine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 Heerlijk, pap. Deze spaghetti pomodoro. Ja, met gegrilde courgette. Doe mm. me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, bij dat knusserigste randje onder de warme zon... met die ober. Oh. Nee, niet die ober. Zullen we deze zomer weer? Ma, ik vind hier veel lekkerder. Grand Italia. Thuis in Italië. Is dat uh, jouw dochter die zo hard rent? Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen? Die andere stuiterbal daar. Dus jij staat hier ook nog een tijdje?